Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Er komen op korte termijn geen verkiezingen in Groot-Brittannië. Het Britse lagerhuis heeft het verzoek daartoe van premier Johnson afgewezen. Johnson had er een tweederde meerderheid voor nodig, maar haalde dat lang niet. Veel parlementsleden onthielden zich van stemming. Eerder op de avond stemde het lagerhuis al tegen een no-deal brexit. Dat was voor Johnson reden om aan te sturen op de verkiezingen... maar het parlement ging daar dus niet in mee. Korpschef Akerboom eist dat de politiek opschiet... met de invoering van een stroomstootwapen voor agenten. In een interview met de Telegraaf zegt hij dat dat nodig is... om het gezag van de politie op straat terug te krijgen. Akerboom is woedend over het geweld tegen agenten... dat steeds verder toeneemt. Mensen willen niet gecorrigeerd worden, zegt hij in de krant. Vorig jaar november adviseerde de politie al om de taser in te voeren... maar de politiek heeft daar nog geen besluit over genomen. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een brandbrief over de sociale advocatuur gestuurd naar minister Dekker. prodeo advocaten krijgen door de overheid zo weinig betaald dat steeds meer van hen stoppen, zegt de orde. Als er geen geld bij komt, overwegen de advocaten stiptijdsacties of een staking. In Nieuwsuur zei de orde dat er een noodmaatregel nodig is. Anders kunnen mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen straks niet meer naar de rechter. En het dodental van de orkaan Dorian is op de Bahama's opgelopen tot 20. Ook is er veel schade. Zeker 70.000 mensen hebben direct hulp nodig, zegt de minister van Gezondheidszorg. Het enige vliegveld op het grootste eiland is verwoest, waardoor de hulpverlening wordt bemoeilijkt. Dorian ligt inmiddels voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia. Het lijkt erop dat in de VS weinig schade is, omdat de orkaan flink in kracht is afgenomen. Het weer bij dan kans op buien, vooral in het noorden ook met onweer en windstoten. Later vandaag af en toe zon, maar ook regen en veel wind, vooral aan zee. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er worden op dit moment geen files gemeld.